Clemens Peters met het NOS-journaal. Nederland heeft zich in de VN-Mensenrechtenraad verzet... tegen de publicatie van een lijst van bedrijven... die banden hebben met Israëlische nederzettingen in de bezette gebieden. De VN-raad heeft die lijst gisteren gepubliceerd. En er staan 112 bedrijven op, waaronder ook vier uit Nederland. Nederland ontmoedigt bedrijven die in de nederzettingen willen investeren... maar vindt dat de VN zich daar niet mee moet bemoeien. Critici beschuldigen de Mensenrechtenraad al tientallen jaren... van een eenzijdige anti-Israëlische opstelling...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 Vietnam heeft besloten om 10.000 mensen in quarantaine te plaatsen vanwege een uitbraak van het coronavirus. Ze wonen in dorpen op zo'n 40 kilometer van Hanoi. En er zijn nu zes mensen besmet geraakt. De dorpen worden 20 dagen afgesloten van de buitenwereld. Het is afgezien van cruiseschepen de eerste grootschalige quarantaine buiten China. Kledingmerken Adidas, H&M en C&A lopen voorop als het gaat om de inkoop van duurzaam katoen. Dat blijkt uit een internationale ranglijst waarin bijna 80 bedrijven gerangschikt zijn op het gebied van inkoop, beleid en traceerbaarheid van duurzaam katoen. De initiatiefnemers van de lijst willen kleding- en textielbedrijven aansporen om meer duurzaam katoen in te kopen. Katoen wordt gezien als een van de grootste vervuilers binnen de kledingindustrie. En dat komt door de hoeveelheid chemische bestrijdingsmiddelen en water die nodig is bij de traditionele productie van katoen. Het weer. Het is bewolkt en nat met in het noordoosten kans op wat natte sneeuw. Vanmiddag wat zon, maar ook pittige buien met kans op hagel en onweer. Het is 4 tot 9 graden. Morgen droog, maar in het weekend weer regen en vooral zondag veel wind. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeers, verkeers, verkeers, ver Dit is Sjaan Redamig van de ANWB. Er staat één file in Noord-Holland en dat is op de A7 Zaanstad richting Horen, tussen knopend Zaandam en de Afrit Weidewormer. De vertraging is 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM ZFM Met nu ZFM luncht I'm in sinnin in the darkness but the sunlight's creeping in now the ice is slowly melting in my soul and in my skin all the good times my brain Yeah, yeah, I'm coming around again Oh yeah, I've been thinking, reminiscing On better nights and better days Hiding in the refuge of memories I made I got a feeling within, within It's coming around again I'm out to throw it away, you gotta throw it away All the colorful days, my friend. I'm coming around again It's right, yeah, yeah, yeah, uh, yeah, yeah I got someone waiting for me It's been so long since we met And I may not be your salvation But I offer nonetheless like me, you wanna take that dance. We zijn hier op ZFM Zandvoort bij Zandvoort Lunch. En u luistert naar het tweede uur uh, van dit programma hier op de Zandvoortse Eter. Uh, wat gaan we doen dit uh, tweede uur? Nog heel veel heel veel uh, gezellige muziek. Zometeen praten we verder met uh, Patrick Vos. Uh, hij is muzikant en hij heeft net al twee nummers gespeeld. En gaat dit uur gewoon nog twee nummers voor ons spelen. Dus dat wordt al heel erg gezellig. Wat een luxe. Ja, wat een luxe <laughs> hebben we vandaag. Hè. En um, wat we ook hebben... Is uh, nog die kaartjes hè, voor de huizenbeurs. Dus yeah, 0, 2, 3. Daar kunnen mensen voor bellen. Maar dan gaan we misschien ook een uh, Ja, zomaar zo. Uh, als we klaar zijn met de uitzending, komt er een prijsvraag op onze Facebookpagina. En dan kun je daarop antwoorden. En dan geven we sowieso die twee kaartjes weg. Maar we hebben ook nog twee kaartjes voor de eerste beller. Dus we hebben totaal vandaag vier kaarten weg te geven... voor de, ja, voor de prijsvraag en de eerste beller. Dus 023 573 0393. Nogmaals 023 573 0393. En dan hebben we zometeen ook nog de artiest in het licht... en het liedje van de Sidekick. Maar een nieuwe uitdaging... Item, jammer. En dat uh, is uh, een plaat uit Roy's Platenbox. Er is nog geen jingle van. Wie weet gaat uh, onze Ger dat uh, binnenkort maken. We zullen dat uh, meemaken. En um, wat, uh, wat, wat leuk uh, daaraan is... Ik, uh, ik heb van de week... Uh, zat ik uh, mijn schuur op te ruimen en dan kwam ik gewoon 6-7 dozen met CD's tegen. En, um, nou, ik vind dat hartstikke leuk, ik hou van muziek. Normaal draai je MP3 en ben je MP3 gebo gebonden. En dat is wat je hebt, heb je. En nu is er een hele wereld weer open voor me gegaan met die oude CD's. En ik denk ook wel dat de CD's terugkomen, Jelmer. Maar ja. wat kwam ik tegen? Mijn leuk. eerste singeltje die ik heb gekocht. Dat is 19 jaar geleden. Nu was ik 11. En uh, toen had je het programma Kopspijkers. En Kopspijkers heeft bij de Wereldwijd Door toevallig een uh, een nee. comeback gemaakt, ja. de moeten uitzending En dat was uh, hartstikke leuk. Het verhaal gaat natuurlijk ook dat Matthijs van Nieuwkerk... het uh, programma gaat presenteren op de zaterdag. Maar dat, dat we zou wel allemaal, heel leuk zijn. Dat denk ik ook. En ook met deze cabaretier zou ik ook leuk vinden. Uh, of Jack Spijkerman komt gewoon ja, terug. Dat zou nog wel, leuker zijn. Ja, het is, uh, Spijkers met koffie is niet zonder... Uh, nee, nee, dit is echt kopspijkers Spijkers. Spijkers met koffie is het Oh nee, ik verwarm hoor. Ja, ja, sorry. Dat is kopspijkers bedoel ik. Ja. Het kan niet zonder uh, Jack Spijkerman eigenlijk. Hè? Nee. maar in ieder geval dit uh, zijn uh, in ieder geval uh, vijf cabaretiers... die uh, eigenlijk een uh, ja, een eendagsvlieg wilden maken. En een eendagsvlieg is eigenlijk een liedje die um, en dat ja, je daarna die, niks. Die, die, a, ja, die een hit is en dan uiteindelijk uh, weer voorbij is en dat het dan een klaar is. En dat is ze gelukt. Ze hebben op, uh, geloof ik op nummer 1 gestaan. En uh, dat uh, zijn in ieder geval um, Peter Heerschop Peter, Sean, nou, ik weet niet hoe, de, hoe je dat uitspreekt, maar mijn uit Hans Sibbel, Daan uh, van Rijsberg. en Jack Spijkerman en Hans uh, Riemensma. en uh, nog uh, vele anderen. Dus dat was wel leuk en dat was, het liedje heette One Day Fly, dus een eendagsvlieg. En dat is mijn liedje uh, uit de Royce Platenbox en dat is ook meteen mijn eerste singeltje die ik kocht. Moet je nagaan hoe uh, wat de tijd geleden is. Dat is 19 jaar geleden. Dus dit, ja. dit hoesje is 19 jaar geleden. Zo ziet hij er ook uit hoor. DJ Roy staat erop. Uh. Ik was kind. Ja. El <laughs> Ik was 11 jaar. Maar zo klinkt hij. Ik kan zo moeilijk kiezen. Ik hou van elke vrouw.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 One day fly Als je maar één dag hebt en het wordt net zomertijd Dan heb je een uurtje langer Korter! Ja, dan ben ik het weer kwijt Je voelt je als een eendagsvlieg natuurlijk wel genept Als je juist die ene dag nou net je dag niet hebt Ik wil zoveel op één dag Dat het allemaal niet gaat Door dat uurtje langer One day five, wanna be one day five. I wonder, wonder why I'm just done. One day five. Stel je bent een eendagsvlieg, je staat op nummer 1 commercieel succesje, gebruikt door John de Mol. Ja, dat rijmt dus niet, als. Ja, wat, wat rot dat nou? Mm. Het gaat toch om de mening? Ergens in een houten varkenskot in Almere worden 17-jarige pubers tot op het bot uitgebeet. Een snel commercieel succesje, iedereen vindt je gaaf snelle kleren. Aandacht van alles wat minderjarig is en een hartstak heeft. Gaat nou toch heen, man? Ja, dat wil ik ook! One day fly, one day fly. En een eigen rennicoe is, dan vreet ik me lol op. One day fly, We hebben ze niet met volle mond zingen. Jongens, laatste minuten is ingegaan. Jordi, kom eens even voor die bank. Geef mij die vliegenwepper eens even wonder, aan. Monday! Kom, informatie hoor je hier bij ZFM. Ik neem net een hap, dat is wel heel slecht. Ja, een hier hap van je hier, Nee Nee, een hap nee? van mijn okay. bapauwbroodje. De ja. meeste collega's weten dat ik een beetje verslaafd ben aan bapauwbroodjes. bapau, okay. bapau. Ja, kom niet aan mijn woorden, want er zit een brok in mijn keel. Maar, ja, maar jij hebt een, uh, uh, ja, een, een beetje een, een, een, ja, een schrikkend bericht. Een niet zo een leuk breaking bericht. breaking news. Ja, breaking ja, news. Zo ja. we kunnen het wel noemen. Ja. Uh, verschillende nieuwssites waaronder nu.nl melden dat er een bombrief is ontploft bij het ING-kantoor in Amsterdam. In een Amsterdams kantoor van ING is donderdag aan het begin van de middag een bombrief ontploft. Dit bevestigt de politie aan nu.nl. Eén persoon is vanwege het inademen van de rook nagekeken in een ambulance. De persoon is uit voorzorg nagekeken, zo wordt gemeld. Het gaat om een pand van de ING aan de Bijlmerdreef in Amsterdam. Uh, dit bevestigt AT5. Woensdag ontplofte ook twee bombrieven in Amsterdam en Kerkrade. Hier zijn geen gewonden bijgevallen. De kleine ontploffing werd door medewerkers van die bedrijven omschreven als die van een rotje. Donderdagochtend is een nieuwe bombrief bezorgd bij een bedrijf in Leuste. Deze is onklaargemaakt door Explosieve opruimingsdienst Defensie, EOD. De afzender eist een betaling in bitcoins. Ja, en wie die, is, ja, wie die afzender is, dat, uh, dat, dat is uh, nog niet bekend. Dat blijft En of het een hij of zij is, en wat ze nou echt precies willen bereiken. Uh, ja, geld. Ja, geld. Uh, maar om al deze uh, bedrijven ja, te benadelen om zo'n brief te sturen. En uh, volgens Peter R. De kan het zomaar gebeuren dat het steeds groter gaat worden, dit probleem. Ja, ja. En dat de bommen ook steeds groter worden. Nou, het is ook een, een nieuwe ontwikkeling inderdaad, hè, met die bitcoins en zo. Ja. Dat uh, omgezet kan worden in uh, nou ja. geld. En vanavond zit uh, wederom uh, Peter Erdovies weer bij Jinek. En, uh, <laughs> heeft hij ook, weer even 1000 euro verdiend. Uh, uh, nou, Vast ook bij uh, RTL Boulevard. <laughs> ja, en bij RTL Boulevard. En misschien Van, komt hij ook nog uh, bij, uh, bij de Wereld Reef door langs. Je weet het niet. Je weet het nooit bij hem. Als hij maar uh, zijn 1000 euro hey, Ik vind heeft. het altijd leuk hoor, als hij op de vader. Ja, nee, is ook zo. Maar jij hebt uh, ook een, een liedje, toch? Ja, die, die draaien we gewoon even. Billy Joel met uh, We Didn't Start The By McCartney Richard makes the stew to make a television North Korea, South Korea. in this block. Dit was uh, Billy Joel met uh, We Didn't Start The Fire. En uh, dus net dat nieuwtje binnengekomen over die bombrief. Ja, vreselijk nieuws ja. weer. En uh, hopelijk is het snel voorbij en pakken ze de dader. Net als bij Jumbo hè, toen. Die, uh, dat die was had, ook een heel... Uh, ja, die hadden een bom ja. uh, voor de deur. En wisten, Af ze, door de, ja, wisten ze door de eiwekker... De ja, daler uh, te vinden. Ja, ja. Want de eierwekker was namelijk bij Blokker gekocht. En, ja, en die man had die twee eierwekkers gekocht. Ja. Die had twee eierwekkers gekocht. En daarvoor was een één weg in zijn huis. Ja, toen kwamen ze erachter dat hij het was. Ja, ik heb en, me nog voordat we naar hem gaan even een kort... een leuk weetje over de brexit, uh, dat geografisch middelpunt. Is dat ja. Goed? ja, natuurlijk. Want uh, de Britten zijn nu alweer bijna een aantal weken al uit de EU. Bijna een maand alweer. Ja, want we hebben ze uitgezwaaid. We hebben ze uitgezwaaid, ja. 31 januari, uh, om 12 uur s avonds was het dan uh, zover. Uh, toen we vertrokken de Groot-Brittannië officieel uit de Europese Unie. Na dat referendum uit 2016. Uh, maar de, het geografisch middelpunt van de EU... die staat ook altijd al uh, vastgesteld. Er staat zo'n dus paal gewoon op een punt. Gewoon ergens in de Europese Unie. Hij stond... Uh, Eerst, hij staat nog steeds in Duitsland, maar op een andere plek. En hij is uh, een aantal kilometer verderop uh, verplaatst. Om ah. dus weer een nieuw middelpunt. Ja, dat, dat is ook iets wat gebeurt. Er gaat nog veel meer gebeuren hè, rond die brexit. Ja, maar dit zijn dan de leuke nieuwtjes. Dat uh, is zeker waar. Maar er, er gaan ook ja. genoeg andere leuke dingen gebeuren, denk ik zomaar. Ja, oké. Okay. Dus uh, we gaan uh, door met muziek. Uh, Patrick, wat heb jij uh, weer voor ons in petto? Ja, nou, het volgende liedje is... Uh... Het heet De Bron en het is een uh, cover eigenlijk. Ja, de, de, de muziek heb ik uh, eigenlijk een beetje gecoverd van, uh, van Guus Meeuwers en Bruce Springsteen. Bruce Springsteen heeft The Ladder uh, geschreven en dat is een, uh, We're Climbing Jacob's, Jacobs Ladder heet het. Een soort traditional volgens mij. Hij heeft, ik denk niet dat Bruce het geschreven heeft, maar Guus Meeuwers heeft het uh, gecoverd. Hij heeft het um, Laat me je. Uh, nee, um, laten we proosten. Oh ja, laten leven. we ja. proosten. Ja. En ik heb er mijn eigen versie van gemaakt. Dan heet okay. De Bron. En dat is, uh, dat is eigenlijk geschreven voor een ex-vriendin van mij. Uh, maar als ik, als ik met terugwerkende kracht, kracht, kracht, kracht terugkijk... dan is het wel eigenlijk een beetje bedoeld voor iedereen. Uh, dus uh, bij deze. Nou, we gaan luisteren. <laughs> ja. MUZIEK mm. mm. Laat me je leiden uit jouw lijden En je begeleiden naar andere tijden Laat ons verdwalen, laat hem ons halen En ons bevrijden voor altijd Geef mij je zorgen Laat me je verzorgen Want ik weet morgen Schijnt voor jou de zon Ik zal je knijpen Jij zult me grijpen En mij begeleiden naar de bron. Ik zal blijven geven. Jij zult mij vergeven. Dat ik zo gedreven soms de fout inga. Jij zult me helpen. Die wond te stelpen. En naar me lachen, omdat ik besta. Ik wil met je leven, blijven beleven. Wat jij weet te geven, oh zo dierbaar is. Want met jouw daden weet jij te verraden wat ik in die ander zo vaak mis. gevoel bekruipen dat ik ga verzuipen en jij mijn leven redt dat jij me in je armen weet te verwarmen en weer opnieuw tot leven wekt dat jij me in je armen Weet te verwarmen en weer opnieuw tot leven wekt. Zo, uh, zo klinkt de originele versie oh, man, natuurlijk yeah. van onze Guus Meuwes, Maar daar, uh, we gaan niet de luisteraar uh, met dezelfde melodie uh, geven. Tien uh, minuten lang. Dat doen we maar niet. Maar we gaan uh, lekker wel door. Of lekker, weet ik niet, want het weer is niet zo lekker. Maar we gaan wel door met, uh, nou, met het weerbericht. Oh, wacht, wacht, wacht. Mijn eerste fout trouwens vandaag, uh, Jomer. Ja. Ik moet wel de plaat uitzetten. Dat komt omdat ik nu de hele tijd met cd's draai. Oh ja. Met je leuke cd'tjes. Winter. Er is hier geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, jammer. maar kom erin. De dag begon vandaag regenachtig. Aan het begin van de middag trekt de regen weg... en komt de zon even tevoorschijn. Maar richting de avond... volgen er geleidelijk enkele buien. Dit kunnen stevige buien zijn met hagel en onweer... Tussendoor schijnt ook de zon, de temperatuur stijgt naar zo'n 7 graden. De wind waait uit het zuidoosten en is matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. Morgen blijft het droog en vooral in de ochtend schijnt de zon. De wind waait matig en het wordt 10 graden. Richting het weekend is het bewolkt met kans op regen. De zuidwestenwind neemt flink in kracht toe en het wordt 12 graden. Zondag begint uh, als een sombere dag en eigenlijk over de hele dag is het regenachtig. De zuidwestenwind is krachtig tot stormachtig en aan zee kunnen er stevige windstoten voorkomen. Het is zeer zacht voor de tijd van het jaar, het wordt zo'n 15 graden. Tot zover het weer van RicoWeer.nl Dat was het weer. En de telefoon gaat, Jelmer. De telefoon uh, gaat. En dan gaan we kijken wie dat is. En dat uh, doen we uh, zo. En dan vragen we gewoon... Hallo, wie heb ik aan de telefoon? Hallo, goedemorgen. Dag, met Leo Klein uit Leiden. Dat is Leo Klein uit Leiden. En Leo Klein uit Leiden, hoe is het met je? Heb je een leuke dag? Ja, een beetje een lekker, lekker drukke dag. Heerlijk weer. Heerlijke, leuke drukke dag. Um, ja, waarvoor bel je eigenlijk? Ja, voor de, voor de prijsvraag, voor de prijzen. Ja, dan is de prijsvraag, hoeveel koeienbellen zitten in de reclame van de ANWB, weet jij dat? Zo, dat is een hele koeien. <laughs> nee hoor, grapje, grapje. Het was even een test of je wel luisterde. <laughs> nee hoor, Leo, jij hebt die kaarten gewonnen voor de huishoudbeurs. En dan is de vraag, wie neem je mee? Ik denk dat we het doen. Wat zeg je? ik zeg ik denk dat ik gewoon lekker mijn vriendin meeneem je vriendin ga je gezellig meenemen gezellig. en jij draagt de, de trolley neem ik aan ja of ik stuur je lekker mee naar vriendin maar ik denk dat ik gewoon lekker mee ga nou wij gaan zorgen dat die kaarten bij jou terecht komen en dan uh, komt het helemaal goed Leo heel veel plezier hey, heel ervan goed, hartstikke leuk heel veel plezier namens zetten fan hey, dank je vriendelijk oké okay, hoi. Hoi, hoi en dat was onze winnaar Leo Klein en hij heeft die twee kaarten uh, gewonnen nou gaat die telefoon weer dus uh, zo, sorry, je bent te laat. En uh, wij gaan lekker door met het programma. En wat nu klaar staat. En nu ook een nieuw item. Allemaal nieuw items. Ook allemaal nieuwe items. We hebben gewoon geen tijd om onze vaste items. Maar um, dat is uh, Raad je Plaatje. En dat is niet het Raad je Plaatje oh, nee. van. Um, Ik heb er voor de uitzending al iets over gehoord. Ik uh, ben zenuwachtig. Ja. Nee. En uh, Raad je Plaatje betekent als Jelmer niet weet welke artiest dit is, dan wordt hij afgedraaid. En als je weet wie het wel is, gaan we de luisteren. naar er niet Het is niet zomaar een belasten. plaatje, toch? Het is niet zomaar een plaatje, nee. Dus we gaan luisteren, Jomer. Ik ben benieuwd of je het herkent. Of je de stem überhaupt herkent. Misschien weet Patrick het wel. Dan stop ik ook de plaat. Ja? Oké. Okay. Hier is hij. Dan denk ik Wat gebeurt er vandaag weer met mij Want sinds kort voel ik me onrustig En de reden daarvan ben jij Iedere slag van mijn hart Oké, okay, Jelmer. Jelmer, weet je het al? Um, ja, ik weet het niet echt, maar is het wel een zanger? Of... Het is officieel geen zanger! Ja. Luister goed Dan naar zijn stem! Voor mij zo bizar. Je moet aan ijs denken. Me, tussen jou en mij. Je aan, weet het niet? Aan ijs. Aan ijs. Ja, waar, aan, Dit lik ijs. Aan, nee, aan natuur ijs. Nee, maar zeg maar, ja. Waarom uh... ben ik in jou? Maarten, toch niet? Wat zeg je? Maarten, toch niet? Nee, nee, het Maarten. is geen Maarten. Geen Maarten. <laughs> Jullie uh, hebben het niet goed, we gaan het lekker afdraaien. Is Nee, Jan Nee, grapje. En om jou weer te bellen. Ja, oké, okay. we, uh, we gaan hem opnieuw draaien, dan. dus dat betekent... Uh, we, een weet je wie het is? Nou. We gaan hem nu helemaal afdraaien. Het is... Het is... Het is... Erik Hulsenbos. Oh, natuurlijk. Oh. Ja, je oh, hebt ooit is. mee dat aan is. de talentenjacht meegedaan. Oh, ja, ja, ja, ja. En uh, je hoort het li liedje... Dat is toch, uh, dat is toch een schaatser? Ja, dat oh, zeg ja. ik. IJs, oh, ja. Jezus. schaatsen... Dus we gaan hem nu helemaal afdraaien. En hoe kom ik dan bij Maarten terecht? Dat, ja, dat, dat kan is ook. water. Uh. Ja, dat is, een, zwemmer. een zwemmer. Ja, ja het was ja. wel ijskoud. Maar dat... Ja, ja, ja. <laughs> ja. Okay. in ieder geval, dit liedje heet Geloof Me en we gaan hem draaien. Zo onze vaste items nog. We hebben ook Patrick Vos nog in de studio. Dus heel veel leuke muziek. En mijn liedje. En jouw liedje van de Sidekick inderdaad. Komt helemaal goed hoor. Niet bang zijn. Ik ben niet boos. Iedere morgen denk ik. Gebeurt er vandaag weer met mij Want sinds god voel ik me onrustig En de reden daarvan ben jij Iedere slag van mijn hart Die stuurt veel harder door jou gebeurt me tien keer per uur Je spookt in mijn hoofd niet normaal meer Alles lijkt een groot avontuur Dat energieke gevoel Krijg ik alleen maar door jou ik geloof me. En nou uh, ja, uh, Jelmer had het niet geraden wie het was, dus uh, we moesten hem helemaal afdraaien. Zo, zo erg was het plaatje nou ook weer niet. Nee toch? Nee, het viel wel mee toch? Hé, hey, uh, we gaan uh, weer eventjes wat dingetjes uh, bespreken hier. Ja, er, ja er, vertel. er is een nieuw boekje uitgebracht. Oh. En niet zomaar een boekje, een boekje waarmee je een wandeling kan maken door de historische kern van Zandvoort. Het is samengesteld door Ari Koper, vrijwilliger van het Zandvoorts Museum en bestuurslid van het Genootschap uit Zandvoort. Het eerste exemplaar werd vorige week vrijdag buiten het museum in de stralende zon uitgereikt aan wethouder van cultuur Ellen Verhey. Het wandelboekje dat in de plaats komt van de oude Sloppies wandeling kost 4,50 en is te koop in de museumwinkel van het Zandvoorts Museum. Daar kun je ook de rondleiding met Ari Koper boeken. Het is de bedoeling, bedoeling dat het boekje ook uit te brengen is in het Duits en Engels, zodat ook toeristen deze wandeling kunnen maken. Er is nog een andere wandeling door het oude dorp. Die vindt iedere eerste zaterdag van de maand plaats en wordt geleid door Freek Veldwisch. Deze zandvoorter in hart en nieren zit vol weetjes en anekdotes over zandvoort. Informatie hierover kunt u vinden bij de VVV Bali in het museum. Tot zover dit nieuws. Ja, mijn liedje. Die, uh, deze keer heet het uh, Only Love van Ben Howard. En ik ben op dit liedje gekomen omdat ik naar een playlist luister. Ja. Die heet Pop, uh, of als ik het goed uitspreek. F -O -L -K. Ja. F-O-L-K. Ja. En daar komen uh, hele lekkere nummers voorbij. Gewoon lekker rustig als je iets aan het doen bent, huiswerk. Nou, ja, huiswerk. Of ja, gewoon iets op je computer. Ja. En je bent iets aan het doen. En je wil even muziek op de achtergrond is een uh, lekker playlistje daarbij. En dit nummer kwam ik tegen en het heet Only Love. En het is morgen natuurlijk Valentijnsdag. Ja. Daar zou je wel alles over weten. De postzakken die komen binnen morgen hoor. Ja, daar zou je wel... Op de wel Tolweg 10A. Als... Heb je ook een liefdesbrief uh, in je schuur gevonden, Roy? Nee, uh, nog niet. Maar nee. daarom zeg ik, uh, hier op de Tolweg 10A in de studio komen er vast wel allemaal liefdesbrieven binnen. Voor Dolly of, Rob of uh, voor Rob Harms of voor Ger Logen, Maar Dat maakt allemaal niet uit. Ja. Dus, uh, ja. ja. Nou, helemaal goed. Zullen we gewoon gaan luisteren? We gaan luisteren. Dit is het, uh, ja. het, liedje het, het, het, het liedje van de sidekick. Het liedje van de sidekick. Het liedje van de sidekick. Darling, you're with me, always around me Only love, only love Darling, I feel you under my body Only love, only love Give me shelter, or show me heart Come on, love, come on, love Watch me fall apart, watch me fall apart Shadow with well on in the deep When in the shadow with well song in the deep Darling, you with me always around me Only love, uh, only love Darling, I feel you under my body Only love, uh, only love Give me shade, oh show me how Apart, watch me fall apart. Mm -hmm. And I'll be yours to keep going oh, in the shadows. Well, so in the deep, oh, and in the shadows. Well, so. My body. my body Only love, my only love Will give me shelter show me heart Come on love, come on love Watch me fall apart Watch me fall apart Watch me fall apart Ben Howard met Only Love, en dat was mijn liedje. Het liedje van de Sidekick was dat. In ieder geval hier op ZFM Zandvoort heb weer ook een tip voor de redactie. Stuur een e-mail naar redactie@zfmzandvoort.nl of download onze app. En dan staat meteen een doorgeeflink. Uh, in dat je een uh, berichtje kan achterlaten aan de redactie. Ja. Uh, zo is uh, onze grote vriend Patrick ook uh, meerdere deels binnengekomen hier in de studio. Uh, Patrick, je gaat het laatste liedje voor ons uh, spelen, maar we kunnen iets leuks bekendmaken, hè? Je komt gewoon elke tweede donderdag van de maand... Uh, gewoon hier in de studio terug. Dus we gaan uh, ja, zandacht, lunch op de donderdag... lekker muzikaal maken op uh, die tweede donderdag uh, van de maand. Hartstikke leuk, Patrick. Hartstikke leuk, ja. Ja, zeker. Um, nou, wat ga je nu spelen, het laatste uh, liedje? Het laatste liedje heet Ain't It Only Love That Lasts. Uh, ik heb het uh, ja, een jaar of vijftien geleden geschreven. Ik had... Uh, ja, een jaar of, ja, iets 17 jaar geleden. Ik, uh, ik heb in Egmond een hele tijd gewoond. Of een hele tijd, twee jaar lang. En daar heb ik een mooie tijd gehad. En toen kwam ik weer terug in Bennebroek. En ja, toen viel het leven me wel wat tegen. En uh, ik had, er, ik was, ja, Egmond de vrijheid uh, in mijn bol. En ik kon daar uh, doen wat ik wilde. En in Egmond moest ik allemaal weer... Uh, ja, dingen gaan doen. En uh, solliciteren, dit en dat. En, maar... Uh, ik heb daar uh, daar is het is een of een uh, sorry een uh, een Engelstalig nummer. Ik ben benieuwd, laat het horen. My feet are hurting from walking. My heart is aching from loving. My hands are bleeding from working. My blood is boiling from wanting. Ain't it only love that lasts ain't it time to move out west My eyes are crying in the sun My heart is laughing in the rain My body works But my soul ain't here Ain't it only love that lasts Ain't it time to move out west My wheels are rolling down the road Every street keeps a memory in my mind All those people seems to know you From before, but the link is missing Ain't it only love that lasts Ain't it time to move out west I'm so excited I'm feeling so free I don't know how to feel A he or a she But I'm as happy I'm as happy As can be All I wanna do Is open up your door All I wanna know is to see what's in store But I can't see anything I can't see anything at all Ain't it only love that lasts Ain't it time to move out west Move out west Move out west. Move out west. Wauw. Dat is wel een applausje waard. Ja. Hey Elmer. Daar willen we meer van. Daar willen we meer, meer van. Dat gaat ook zeker gebeuren. Patrick, heel erg bedankt Dank voor deze wel. week voor je komst. Ja, en, je uh, leuk. De, of deze donderdag. En wij zien elkaar gewoon over, over drie weken weer. Zeker weten. Oké, okay. ja, top. <laughs> Dat was leuk. En wij gaan naar volgend item. Artiest in het Licht. Ja, nog op de valrijpe eigenlijk even. Ja. Uh, de Artiest in het Licht. Vandaag hebben we er eentje gevonden. Robbie Williams is vandaag jarig. 46, 46 jaar. We kennen hem natuurlijk als Britse popzanger van verschillende liedjes. Al sinds 1990 uh, actief. Uh, al 30 jaar dus alweer is hij alweer actief. Uh, u kunt hem misschien kennen van onlangs het nummer Candy. Maar ook van Let Me Entertain You. Ja, er staat een uh, tattoo van jou op die arm. Ja, uh, Let, me. Let Me Entertain You staat op mijn arm. Dat is een mooie. Ja. Het uh, <laughs> uh, nummer komt uit 2014 uit het album Under the Radar. Uh, en tijdens de, de uh, gelijknamige tour, de Let Me Entertain You Tour, uh, zong je dit liedje? Artiest in het licht. Ja, dat is mijn naam. Waar zou die inspiratie vandaan zijn gekomen? <laughs> ja, dit uh, nummer betekent dat we alweer aan het einde gekomen zijn uh, van deze uitzending. Wat was het gezellig. Wat was het gezellig. En wat was het leuk. Wat was bon het gezellig. Vol. Bon vol. Van alles. Een broodje vol muziek en informatie. Dat willen we meer hier op radio. En natuurlijk met Patrick Vos. Die komt uh, meerdere keren terug. Ja, elke gezellig. tweede donderdag van de maand. Patrick en wat is nou de eerste donderdag? Nee, nee, nee, dat is okay, niet. Nee, dat dat okay. gaan we nog niet vertellen. Ja, ik uh, ben van de lekker weg. Dus uh, ja, dat is heerlijk. En de komende twee weken moeten we weer even missen. Ja, op wat, ik, wat ik ga doen. Ja, dat, ja, hou ik even dat is precies, een verrassing. Dat hou ik voor mij. We moeten binnenkort op RTL 4 kijken. Um, ja, dit was de show. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Met z'n wat lus, alleen ja. ik er niet. Dan is Gerrit Loogman hier samen met jou. Ja. En uh, ja, goed. morgen uh, in ieder geval uh, komende dagen genoeg leuke uitzendingen hier op ZFM uh, Zandvoort. We gaan uh, vanavond natuurlijk hebben Alternative FM en nog heel veel andere gezelligheid hier op de radio. Wat is er te doen komend weekend? Ja, weer van alles natuurlijk. Uh, classic concert zondag in, uh, in de kerk, in de protestantse kerk. Maar ook morgen, ik denk dat het iets te maken heeft met Valentijnsdag. Het heet, of zeg ik nu iets geks, herstel het samen. Nou. Kijk, oh, okay, op, nou, uh, kijk bij de activiteit in de krant van vandaag en uh, er is weer genoeg te doen. Helemaal. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Bye bye. Hoi. Oh ja, vergeet de prijsvraag niet op onze Facebookpagina straks. Huishouders Je hebt altijd jezelf nog en dat is geen straf. Geniet van elke seconde, Dan pakt niemand je af. Skol, cheers, proost, en het glas maar met mij. Denk